Tussen kerst en oud en nieuw. Drie dagen lang pret met Kids for Animals in de IJsselhallen in Zwolle. Met optredens van Romeo, Hoola Girl en Cool Down Café en de Kids for Animals Show. Toegangskaartjes? Surf naar www.kidswinterevent.nl of kidsforanimals.nl. Kids for Animals. Van 27 tot en met 29 december in de IJsselhallen in Zwolle.